Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn steeds meer ongelukken met fatbikes. Op de spoedeisende hulp komen steeds vaker mensen binnen met ernstig letsel na een ongeluk met zo'n fiets. Dat zeggen artsen. We zien echt mensen met ernstig hersenletsel of echt breuken in het gezicht waarbij mensen ook geopereerd moeten worden. Toch een hele hoge snelheid waarbij je echt een lelijke smakkers kan maken... Ja, het grootste deel van de mensen gaat of over schaafwonden, wat gelukkig meevalt... maar ook wel echt breuken van met name de polsen eh, en ook wel de heup en, en de enkel. Organisaties die zich bezighouden met verkeersveiligheid... willen dat fatbikes voor mensen onder de 16 verboden worden. Israël heeft een school in Gaza aangevallen. In het gebouw zitten volgens nieuwszender Al Jazeera duizenden vluchtelingen. Tientallen zouden zijn omgekomen... Volgens Israël waren er Hamas-strijders in de school. En volgens Hamas is dat onzin. Je hoort correspondent Nasra Habib Allah. Dat is natuurlijk eigenlijk elke keer weer het verhaal bij aanvallen... waar ook veel burgerdoden bij vallen. Dat Israël zegt dat Hamas-leden zich daar schuilhouden. In hoeverre dat klopt, dat is voor ons lastig te controleren. Uh, maar het blijft natuurlijk ook de vraag oproepen, als dat wel klopt... in hoeverre dan ja, zoveel burgerslachtoffers uh, acceptabel is. En ja, we zien dat deze oorlog Israël daar toch vrij ver in wil gaan. We mogen vandaag stemmen voor een nieuw Europees parlement. De meeste landen mogen pas zondag naar de stembus, maar wij zijn vandaag al aan de beurt. Onze verslaggever checkte op Utrecht Centraal wat belangrijke thema's zijn voor de stemmers. Klimaat, heel belangrijk. Migratie, een klein, voor een klein deel ook wel, maar vooral ook wel klimaat. Ik ben, Daarom heb ik echt wel gestemd op een partij die daarvoor kiest. En ik ben, ja, ik ben bang dat heel veel mensen misschien anders zullen stemmen, dus ik denk ja, mijn stem hebben ze. Je kunt nog tot vanavond 9 uur stemmen. Een grote verkeerscontrole in Rotterdam gisteravond. En de politie en Belastingdienst hadden flink beet. Ze betrapten meerdere automobilisten op rijden onder invloed... vonden drie keer drugs en wapens... en kwamen mensen tegen die nog tienduizenden euro's moesten aftikken... aan boetes en niet betaalde belasting. Het weer nog. Eerst nog wat wolken en in het noorden nog een buitje. Vanmiddag vaker droog en meer zon. Al zijn er in het binnenland ook wat stapelwolken. Het wordt max 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wordt langzaam gereden. Over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij nieuw 8 kilometer file met een kwartiertje vertraging. Kwartiertje vertraging op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstand bij Purmeren Zuid door de werkzaamheden. Daar is al maar één rijstrook open. A9 Diemen Alkmaar bij Alsmeer 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 5 minuten vertraging op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen stadshart.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 You only you. I guess that fools never love. born gas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 Escape. No, the day bleeds Into no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 Used to be, and so were you loved. 6.9 CFN FMM